21 augustus 2010. We zitten hier weer in het uh, altijd gezellige en gastvrije Hotel Hoogland. Waar u uh, welkom bent om een uh, kopje koffie te komen drinken. En eens te kijken uh, hoe radio gemaakt wordt. Gastheer uh, is dan uh, Tom Hendricks. De techniek, als u kijkt zult u uh, zien dat uh, de techniek is hier de muziek. En de technische ondersteuning verzorgd. En dat is voor vandaag in stad Roy Haldeman. De presentatie is in handen van Kort Draaier. Goedemorgen Kort. Ja, goedemorgen Don en eh, Don de Ja, we hebben vandaag een, een redelijk vol programma. En we moeten zelf ook nog opstappen. Uh, heb jij al een keuze gemaakt? Ga jij wat doen? DTM, uh, wat eten op plein? Nou, ik heb gisteren gegeten. Okay. Heerlijk gegeten. Ja? Ik zal geen reclame maken, maar het was allemaal lekker. Zijn de porties zo groot dat je bij meerdere stalletjes wat kunt gaan eten? Nou, de porties zijn zo klein. Ja, dat zo je klein of groot. Stalletjes moeten eten. <laughs> Oké. Okay. Maar het, is, uh, het was erg lekker en erg gezellig ook. En het zonnetje speelde natuurlijk ook wel. erg mee. Het er zat heerlijk in het terrasje voor het museum in het zonnetje. Okay. Nou ja, maar dat kan niet. Nee, en dan op het uh, toch wel leuke gasthuisplein. Ja, ik zag nog uh, de familie Lemmers uh, rondlopen. Natuurlijk, omdat het weer zo mooi meespeelt, uh, denk ik van ja. Je hebt wel Marsel met dit weer het had ook kunnen regenen. Ja, ja, ja. Ja, we hebben toch gelukkig, Vorige week met, uh, of vorige keer met de jaarmarkt, er was, uh, afgelopen week, dinsdag, was er in de Katwijk eigenlijk een heel groot evenement. Ook weer met zo'n jaarmarkt. En er stond van alles. Van alles te doen. Maar het regende vreselijk. Ja. En ik hoorde van mensen dat het bittere armoe was. Nou, ik kan me nog herinneren dat uh, in de voorjaarsmarkt, daar stonden wij ook op als, uh, als, als, als vereniging. En uh, toen ging het, aan het Welke einde vereniging? Het genootschap uit Oké. Okay. Uh, ja. En toen hebben wij voor het eerst al een kraam daar op die uh, markt. En uh, nou, aan het einde van de dag, rond uur of vier, begon het vrij te waaien. En uh, daar stond een man voor ons met een, een tassenkraam. Nou, de tassen lagen letterlijk <laughs> op het dak van het museum, want het was gewoon heel Triest. Ja. Want het, wat, dat we alle ja. Geluk. Nou, vandaag uh, ziet het er ook goed uit. Het is weliswaar bewolkt. Maar ik keek even op mijn buitenthermometer vanochtend om een uur of acht. En toen liep het al op naar twintig graden. Dus de temperatuur is in ieder geval aangenaam vandaag. Ja, dat, dat is zeker Goed, wat gaan we doen, Cor? Waar gaan we ja, mee beginnen? De, de planning wordt al een beetje in de, de war gegooid. Ja. Want we zouden twee mensen hebben tegenover ons van het uh, evenement Beach Event. Merk, zie twee lege stoelen. Ja, ja, nou we zullen afwachten. Misschien dat ze nog uh, zometeen binnenkomen. Dat zijn uh, Ferrat Aai en Laura Blijf. Die... Ja, ze zijn nog niet te laat, ze hebben nog vier minuten. Maar... Ja, nou, we gaan het hopen. Ja, nou, we gaan, uh, daarna gaan we praten met, uh, met Willem Paap en uh, Henk Keur. En die gaan iets vertellen over de hekken rond de Watertoren. Want ja, als je dat uh, zo ziet, dan gaat het inderdaad van gaat hier wat ja, ja. Nou, ik wil ze nog wat vragen, want ze hebben iets gedaan wat absoluut niet kan. Ze hebben bij ons uh, ja. het hoofdtechnische dienst weggehaald als penningmeester. Ja, dat zag ik weer. Ja, dat, ja dat, kan, dat kan niet. Maar dan zullen we ze wel eens even zo vragen. Ja, daar zijn ze. Ze komen er morgen. Eh, daarna hebben we dus een kennismaking met nieuwe beeldende kunstenaars van Zandvoort, eh, voorzitter Udo Geisler. Als ik het goed uitspreek, en die gaat iets vertellen over de tentoonstelling Kunstkracht 12. Dat heet eh, dit jaar Voetlicht. Ja. Nou, dan krijgen we het nieuws en de boodschappen. En eh, na het nieuws en de boodschappen gaan we praten met eh, Maria Spirieus en Marcel van eh, Rey. ...over Spinning on the Beach, een evenement een wat al een jaar gelopen heeft... ...nu voor de vierde keer er is. Uh, wat dat nou precies is, Spinning Dit in Goedemorgen, Zandvoort. gaan we van u horen. En uh, daarna gaan we dus een uh, gesprekje aan met Toos Bergen... ...de penningmeester van de stichting Classic Concerts. En uh, die gaat het hebben over tien jaar klassieke muziek in Zandvoort... ...en de leegte die dat heeft opgevuld. Ja, en, en of ze nog wat bijzonders gaan doen in dat uh, tweede lustrum nou... Maar okay, ja. ja, het wordt al tien jaar, ik bedoel, je moet dan wel creatief blijven. Ja, ja, nou ja, vorig jaar hadden we hem maar strecht te staren. Het, was wordt, steeds mooier, ja, ja, ja, het ja. wordt steeds mooier, hè? Ja, het wordt steeds mooier. En dan sluiten we af uh, met uh, datgene wat uh, Ton Arieze organiseert. Uh, hij heeft een heel programma van, van evenementen die hij organiseert vanuit zijn café Oomsteen. Uh, we willen wel weten wat hij gaat doen. En misschien gaat hij nog hele leuke doen, dingen doen de komende tijd. Ja. Dan nou zit een... het erop daarna. Ja, het is wel grappig. Ik uh, maak ook het uh, berichtje voor de kabelkranten. Ja? En dan tikken we natuurlijk, het moet het allemaal ingekoord worden, een beetje aangepast. Anders past het er niet op. Dus ik had bijna een tikfout gemaakt. Ik had namelijk gemaakt bij het café Oomstee dat het jachtseizoen was geopend. <laughs> dat zouden ze wel willen. En toen ging ik dat nakijken. Dacht, oh, dat is niet goed. <laughs> het, zal wel, het zal wel een nachtseizoen worden. Ja, ja jazzseizoen. Ja, ja, ja. ja. ja, ja. Goed. Nou, we gaan denk ik eerst even een, uh, een plaatje draaien. En als de dames die het komen van uh, de beautycuitie vindt, dan, uh, dan gaan we Willem paar vragen of hij dat eerder aan tafel wil schuiven. Dat weet ik nog niet. Ja, raads, dus, uh, raadsleden hebben hun mondje en hun woordje altijd klaar. Dat kan geen enkel uh, probleem zijn. Dus dan vervroegen wij hun <laughs> Goed. Helaas niet meer op de televisie, de meningen verschillen over de inhoud. Maar uh, ja. <laughs> nou, één ding staat vast: Toet Stielemans uh, is geweldig. Dus. Ja, het is altijd prachtige muziek. En dat verhaal dat ging, dat was altijd zo voorspelbaar. Het was zo voorspelbaar waar het op ging. Maar dan toch gaat hij aan het einde dat was net even anders dan iedereen dacht. Ja. Dus uh, aan tafel zijn aangeschoven uh, Willem Paap en uh, Henk Keur. Goedemorgen. Morgen. Goedemorgen, welkom. Dankjewel. En uh, we gaan het hebben op, over iets wat hier heel vlakbij uh, gebeurt he, om de hoek. We gaan het hebben over de Zandvoortse watertoren. Ik kan me nog goed herinneren, de watertoren slopen, dat is pas bezopen. Ja, nog steeds. Ja. Hij, ja, maar ik moet het... wel maar hij moet wel opgeknapt worden. Hij moet wel opgeknapt worden. niet hoe die er nu bij staat. He. Het is geen nee. gezicht, uh, voor de inwoners van Zandvoort en de toeristen. Zeker nu het uh, hoogseizoen en net hekken uh, uh, plaatsen. Met het mond van het muurtje. Met het muurtje dat is in uh, februari neergegaan voor de je zou, ja. Ja. Ja. je zou bijna gaan denken, ze gaan eindelijk nu, beginnen. Het is meer aan de hand. En wat is er nou aan de hand? Ja. Ja. Als je ook goed kijkt, dan zie je ook uh, vroeger eruit en dergelijke. Ja, ja, dat is, dat uh, die zullen betreft. tot naar beneden gevallen zijn. Je zou bijna gaan denken, ze gaan nu beginnen met renoveren. Ja, op ze <laughs> wachten tot die naar beneden komt. Die als, uh, vanzelf wel komt. Nou is die hele betonnen constructie, dat is ja, die, die blijft wel staan. Dat is natuurlijk alleen de buitenmuur van ja, ja, de uh, gebouw. Ja, ja, ja, ja. En ik heb dat gezien hoe dat gemaakt is. Ik heb er nog een, uh, een filmpje over. Nou, dat is zo dik gewapend beton nou, dat, ja, nee, dat niet blaas, eens op. nee, dat blaast niet. Op. Nee, dat weet ik. Nee, dus, uh, nee maar het, uh, ik ben een beetje bang dat het uh, ja, nu momenteel uh, toch gevaarlijk. Uh, dat, want dat weken, gevaarlijk is uh, ja, de water. Want waar, waar, waar, uh, waar je bent echt bang dat er, uh, dat er straks wat naar beneden komt. Ja, want als je al goed kijkt, uh, zie je overal voegen uit. Ja, nou, Die voegen ja. hebben ze niet met de hand eruit gehaald, dus dat is naar beneden gevallen. Ja. Dus je zou er maar lopen, op dat moment, dat er zo'n voeg ja. loskomt. Nou ja. Ja, ja, vandaar nou. niet niet. <laughs> dus ik wil gewoon even meer weten van het college, wat is er nou los met de watertoren? In ieder geval, er moet meer zijn dan alleen muurtje, want anders doe je dit niet. Ja, want hoe zit het met uh, het hele verhaal dat, uh, dat, dat die mensen die de toren nu... ...in eigendom hebben dat die uh, nog een rechtszaak hadden lopen tegen de gemeente? Ja, nou ja, dat weet ik niet. Daar horen we heel weinig over. Ja. Maar als collegeondersteunende partij, uh, medegeerders, dan ja. weet jij niet meer informatie die wij... Uh, nee, ze zijn er nog steeds mee bezig. dus uh, uh, Meer informatie heb ik daar ook niet over. Ik weet alleen dat ze er mee bezig zijn om toch te kijken van uh, wat gaan we met de watertoren doen. Uh, gaan, uh, ja, wordt die gerenoveerd of uh, komt er toch een andere toren? Er is toen Een beetje al als eikitsje dan, hè? Ja. Ja, er is toen dan besloten eigenlijk wat er met die toren dan gebeurd zou moeten worden. Ja. Hij zou ja. verkocht worden en hij zou dan gerenoveerd worden. Ja. Ja, en aan de voet mocht drie etages hoog gebouwd worden. Ja. Maar die ligt in de koelkast, die plan. Ja, ja. ik denk dat die in de prullenbak... Volgens mij ligt die in de prullenbak zelf. In Ja, in het kader van de hele renovatie ja. van de Minder Boulevard zou die meelopen dan, Ja. Ja, maar nou is hij geknipt, hè? Uh, ja, hij is eruit gehaald, ja. ja. Inclusief hier het Watertorenplein, zullen we het maar noemen, want zo heet het niet, maar... Ja. Ja, oké. Okay. Goed, maar... Nou, de middenboel was hij geknipt, hè? He. Voor het wordt, uh, een stukje... Ja, ja, ja, ja. Dus maar... de, de, de, de. Daarvoor Ook... was het eigen geheel. Ja. Toen was die Watertoren wel meegenomen, ja. als ik het goed uh, nog weet. Ja. En uh, nu momenteel uh, niet. Niet meer? Nee. Oké. Okay. Jullie hebben nog geen reactie van het college gehad op, nee. op, je, op je brief? Nee, ik denk dat er toch wat moeilijke vragen zijn. Anders hadden ze hem al gesteld, natuurlijk. Dus ik denk toch wel dat er meer aan de hand is dan uh, alleen maar dat muurtje wat naar beneden gekomen is in februari. Jullie vermoeden dat daar een, uh, een heel nieuw ontwikkelingsplan uh, ergens in de pijplijn zit? Ja, en denk ik wel. De denk boel, het. Ja, misschien wel, ja. Gestagneerd maar wel. mij gaat het nu om de veiligheid uh, van de inwoners die er. Uh, Rondom lopen. Hè? Uh, ja, nu momenteel niet onder de hekken staan. Ja, ja. Maar ik wil gewoon weten, wat is er nou loos met die watertoren? Ja, ja. Het is nou, geen gezicht, ja. op deze manier. Ja. Uh, het hele middenboulevardproject, uh, behalve nu dan het nieuws rondom de Vavousje flat, zullen we dan maar het even zo noemen. Uh, daar is het heel doodstil omheen. En dus ook om die watertoren heen. Ja, Ja. Het, uh, nou, ja omdat er twee plekken zijn, uh, ja, daar moet je toch even wat mee gaan doen. Ja. Toch? Ik heb wel een telefoon, dat niet Beter praten of het geluid harder zit. We gaan er even wat aan doen. Ja, ik hoor mij prima. Het vierde koptelefoon. Ja. En dat is op de radio aangesloten. Dus. Um, is het dan niet een beetje, een beetje typisch op het moment dat je een college ondersteunende uh, fractie bent, dat het college dan dingen achterhoudt voor jou? Nee, nee, nee, nee. Ik heb uh, vaak genoeg uh, contact uh, met het college. En dat er dus niet een, een, een, een geheim plannetje. wat nee, er straks naar nee. komt? Nee, dat lijkt mij niet. Nee, want daar is wel een probleem met mij. Daar ja. ik wel eerlijk ja, in. Ja, oké. Okay. Dat wilde ik even weten. Ja, ja, ja. ja. Um, Henk, jij bent er ook bij ja. gekomen. Um, ja. Vertel eens wat over jezelf. Want ik ken je een beetje. maar niet Nou. Echt. Ik ben, uh, ben een pure zand voor de lataren. Gelijk houden. Ik ben echt een uh, keurtje. Of wel uh, een pret. Dus dat. Uh, dat is ook een echte zand voor zijn naam. De bakker? Nee, nee, nee. Jan Pret. Nee. Daar, Daar hebben we allemaal onze genalen Daar hadden we onze genalen, <laughs> genalen net te vandaan. Ja, ja, inderdaad, ja. inderdaad. Ja. Verswanig. Dus uh, ja, ja nou, ik uh, ben uh, bij Willem uh, in de partij gestapt uh, doordat problemen zijn. Waren nog steeds in principe met uh, de woonwijk waar ik in zit. Dat, uh, met de parkeerproblemen. Nou, toen kwam Willem naar me toe van: uh, joh, stap in. Ik bedoel, uh, als je het wil zeggen, dan uh, moet je dat zo doen. Ja, dat een zo dan, uh, ben ik erin gestapt, nou ja, van het een naar het ander, dus dan... Uh, ja, en als je er helemaal in zit, kom je ja, er meer ja, mee uit. Nee, dan, uh, dan komen we er niet meer uit. Ja, nou ja. onze witmaster. Dus, uh, maar hij doet het veel plezier, dus uh, ja. oortjes en ogen open doen. Dus je bent en... een beetje terecht, de rechterhand van, uh, ja. van Willem. Het, ja, dat probeer dat, ja. ja, ja. ja. Ja, want dat is natuurlijk zoals je al zond ontvoert, dat bestaat nog niet zo heel lang. Nee, hier is, uh, nee twee jaar, in 1990 of zelfs een half jaar. Ja, je moet Zee. natuurlijk een hele partij moet je eigenlijk zo'n beetje, beetje optuigen. Want ja, je hebt natuurlijk voor alles heb je iemand nodig. Uh, als je ja. dus bent ja. bij een uh, landelijke partij, wat je dus eerst uh, was. Ja, dan is dat allemaal geregeld. Maar ja. nu moet je ja. dan ineens zelf een website maken. Ja, dat is, uh, ja, allemaal gelukt. Gelukt. ja. Het is gelukt, dus uh, daar gaat Be het om dat is belangrijk. Misschien nou. heb ik daar wel wat moeite mee met de website bouwen. Maar, uh, Binnen een half uur, dik namelijk. En toen dus, uh, stond hij erop. Dus, uh... ja. ja, onze hoofdtechnische dienst hebben jullie ook weggehaald. Ik... Ja. ja je kan niet, dat kan niet. Hè? Ja, ja, je moet uh, zoveel mogelijk uh, leden. <lacht> en, uh, ja, ja. Nou ja, we zullen. wij nou, willen nou, gewoon sociaal zon voor uh, een van de grootste. in uh, ieder aan leden dan. Uh, oh, ja. tot wat grotere partijen worden. Ja. En daar zijn we gewoon mee bezig. En, uh, daar gaan we, we blijven ook daarmee bezig. Ja. We willen ook echt, gewoon een echte Zondvoortse partij zijn voor bewoners van ja. nou, Van en voor. Rondom de verkiezingstijd, uh, jullie presentatie en dergelijke. Van wat mij opviel was dat er redelijk veel jongeren bij jullie ook rondlopen. Ja. ja. Dat, is, dat is echt doel, doel doelbewust. Bewust, ja. Ja. Ja, ja, ja, Ja, Niet Klopt. dat de ouderen niet mogen worden. Nee nee, nee, nee, nee. Ik had het even vooropstellen. Maar, nee, maar, maar jongeren hebben de toekomst. Hè. Kijk, wij worden steeds ouder. En we uh, moet toch een opvolging hebben straks uh, over een paar jaar uh, van jongere ja, mensen. Ja, ja. En dat ja, is belangrijk. Ik vond het opvallend. Ja, ja, ja, ja, Roy klopt. van Buringen en ja. dan nu ja. Daan Lefferts ja. en, en nog ja. meerdere ja. die daar zo gepresenteerd werden. Ja, heel duidelijk. Klopt. Ja. ja, want als je op die site kijkt ook. We hebben dan een website gemaakt. Nou, dan kunnen we zien hoeveel mensen er kijken. Nou, dat ja. wordt er steeds meer. En wat mij opvalt, en dat valt me echt heel erg op. Dat zodra ik... Kijk van hoeveel kijken er. Dat er ook in het buitenland heel veel mensen naar die website kijken. Ja. En dan krijg je er berichten van. van joh, het ziet er goed uit. Niet te druk. Het ziet er uh, belangrijke dingen wat je nodig hebt. Dat staat er. En ze kunnen alles terughalen ja. van Zandvoort. Ja. Ja. Dat zegt uh, een hele hoop uh, mensen die er naar kijken. kijk Het leuke is dat al die mensen die hier ooit gewoond hebben. Die nog een band hebben met ja, Zandvoort. Inderdaad. Die volgen alles nog. Ja. Ja. Want ik krijg zelfs mailtjes uit Australië en uit Amerika. Oh, ja. Elke dag ja. kijken ze. Is er nog nieuws? Is er iets belangrijks over hun eigen dorpje? Ja. En dan, uh, er wordt druk bezocht, die uh, de website. Dus, uh, ja. Ja, ziet er goed uit. Maar er komt natuurlijk dat we hem ook uh, constant bijhouden. Dat is het belangrijkste. Dat is ja. belangrijk, dat is heel, dat is heel met belangrijk. Website. Ja. Ja. ja, nieuwtjes ja. erop zetten. Ja, ja. ja. ja. ja het ja, moet ja. wel in het redelijke blijven. YouTube gaan we ook uh, uh, doen straks: Dus livebeelden. Wat opgenomen is. Ja, je moet de snelweg gebruiken. Als je dat niet doet, je er een beetje doen bezig. Maar je moet er wel bijhouden allemaal. Hè? Twitter ook Dus Het is niet wel? eenmaal, nee, nee, nee. Dat vind ik uh, toch uh, wat minder Twitter. Twitter, ik uh, deed dat vroeger ook nooit. doe het nu een beetje. Maar als je dan ziet van hoeveel reacties je daar meteen weer op krijgt, dat is toch wel grappig. Maar ja, dan kun je weer... Ja, maar ja, dan zit je 24 uur op een computer straks en uh, dat heb ik geen zin in. Maar dan heb je ja, weer, <laughs> de jongeren. iPhones en zo. Ja ja, ja, ja, ja, heb ik ook, ja. Dan ga je weer naar die jongeren toe. dit is Daan en, uh, ja. en Roy. Nou, die doen het weer wel. Dus die doen dat voor rekening. Dat is wel makkelijk hoor. Ja, om een beetje eerlijk te zijn. De jongeren die weten het en kunnen dat veel beter dan wij. Als je die jongens in beeldjes ziet doen op een telefoon. En ik ben een kwartier mee bezig. En ik weet het af en toe nog eens. Ik heb zo'n telefoon om te bellen en niet om te mailen. Ja, dat ben ik met je eens. Even het antwoord van de afdeling communicatie van de gemeente. Er is dus aangegeven van er wordt in opdracht van de CV Watertoren een, een onderzoek nu gedaan om te kijken wat er aan de hand is. En zodra de situatie weer veilig is, worden de hekken weer verwijderd. Met andere woorden, het is nu niet veilig hè? Nee, nee, nee dat ja. lijkt dat dat mij is dus niet. Nee, nee, dus, dus dat, dat, nou ja, uh, hoe is die onveilig? Wat is er onveilig? Is het de voegen die naar beneden komen? Is het wat anders wat naar beneden komt? Dus Er ja. zal iets naar beneden komen. Dan ja, want het lijkt me wel veilig. Hè? Het stormseizoen moet nog beginnen. Ja, daarom ja. Ja. Ja. ja. Nog, ja, nog even, en, eruit. en dan kunnen we misschien het onderwerp afsluiten. Wat is de visie van Sociaal Zandvoort? Wat zou er met die watertoren moeten gebeuren? Want ja, denk erom, er zijn nogal wat kosten ja. aan verbonden. En willen wij als ja, dat gemeenschap ik, dat, dat betalen? Nee. Nou kijk, de kosten waren tijdens de verkoop, dacht ik... Twee, drie om de watertoren he? op te knappen, uh, dacht, 2 ton. Ja, ongeveer. Ruim de aantrekking de 2 ton. Ja, to ja. ton. Ja. Um, de gemeente heeft uh, toen gezegd: Nou, we gaan dat ding verkopen. We hebben geen trek om daar 2 ton uh, in te investeren. En toen is je verkocht. Er ja. is een uh, koopcontract afgesloten. En er staat in uh, dat de toren wel onderhouden moet worden. Ja, ja er staat zelfs. Nou, dat, nee, dat gebeurt niet. In. Dat die niet ja, gesloopt dat zelfs, mag worden. Uh, ja, de, staat er zelfs ja. letterlijk in. Ja, ja. het restaurant het moet open zijn in. en dergelijke. Ja. Nou, dus zorg dan wel dat je hem bijhoudt want ja. zoals het er nu bij staat, dat is gewoon. Het ja, is ja. toch geen gezichtsding. ding. Het ja. is dus ja, geen gezicht momenteel hoe dit er nu bij staat. Voor het bedrag waarvoor het verkocht was. Dat had ik hem ook wel willen kopen. hoor. Ja, ik ook, ja. Mooi, ja. Van, ja. Een mooi uitzicht als het antwoord. Ja. Maar knap hem dan ook op. Laat het hem dan, dan ja. niet zo, uh, zo vervallen. Want ja, dan had ik voor dat bedrag dat gekocht. En die twee ton die ik dan uitspaarde voor een huis. Ja. Had ik dan ja. een renovatie besteed. Ja. Maar <laughs> kun hem niet overnemen dan? Ja, nou, ik denk niet dat nou, het een huis is. Maar voorlopig in jullie visie. Als ik het samenvat, begrijp ik het goed. Willen jullie hem opgeknapt hebben? En laten exporteren? Liefst wel. Niet vervangen door iets anders? Liefst, nee. Of staan jullie open voor? alternatieve plannen Tuurlijk, ook. tuurlijk. Nee, Kijk, dan moet je altijd, niks is blijvend uh, in deze wereld. Ik he. weet je wat Gebouwen is. Niet. als je iets ver vervangt, of als je iets weghaalt, zet er dan iets neer wat er, op, wat er bijna op lijkt. Je kan niet ja. hetzelfde neerzetten. Ja, ja, het kan wel, maar, maar zet er dan iets neer wat er bijna op lijkt. Of de oude watertoren hadden dus ze ook een ja, aantal is dingen. Een plan. Ja. Nou, ja. Dat soort dingen... Het ziet er hartstikke goed uit. We hebben die dingen daarover gezien. Het ziet er allemaal perfect uit. Maar doe de, ga er iets aan doen. Want dit ja. kan zo niet. Want dit loopt, dit loopt alleen maar achter de feiten aan zometeen. Ja, en zo denk ik, gebeurt iets, vanzelf En af. dan hebben we echt de echte ja. kop aan het dansen. En ja. dan is het van ja, maar. Er moet gewoon iets aan gedaan worden. Ja, hij moet niet wachten tot hij gewoon uh, uit zijn eigen afbrokkelt. Ja, Maar, maar dat moet je niet doen. doen. Hij moet gewoon ingrijpen. Ja, daar ja, heb ik het ook gevraagd. Hè. Ja. Ik denk toch wel dat uh, die ernaar gekeken hebben: van, uh, wat is er ja. los met die watertoren? Als een bewoner zijn huis niet bijhoudt, wordt er ook ingegrepen. Wordt er wordt gezegd: jongens, doe het aan je huis, want dat kan zo niet. Het is een gevaarlijke situatie. En nu staat die watertoren, ja. het loopt de spaargaten uit. Ja, dat hebben ze toen met dat muurtje naar zijn dolf hieraan, maar dat ook gedaan. Ja. Dat ja. moest toen ook opgelost ja. worden. Ja, ja, ja we, we willen het slopen. Het ja, is nog niet helemaal rond in de bo midden boulevard, dat zal wel even duren. maar ja, ja. ze moesten het wel weer herbouwen. Ja. Ja. Ja, maar dan komt het ook dat dat jaren gaat duren, die Middenboulevard. Duurt ja, al twintig jaar. Ja, komt, nou, misschien oh, nog wel 20 jaar, ik weet het niet. Ik ben nog wel even vergeten. Niet te hopen. Ja, maar je zegt het al, we hebben even de tijd. Maar dan duurt het weer te lang. En die watertoren ook. Hoe lang loopt het al? En het wachten, wachten, opschuiven, opschuiven. Ja, 2017 in En doe iets. Ja. 2017, 2018, nou ja. hè, hè, dan, dan misschien eens een keer een beetje richting de Middenboulevard. Er zitten meerdere aspecten Die uit, aan, maar ja. Tss, op, de, op de korte termijn, op de lange termijn, is het wat gaan we ermee doen? Ja. En uh, zijn we open voor vervanging of wat? Maar ja. op de korte termijn, wie gaat straks de rekening betalen? En hopelijk zijn wij dat niet als nee, zand, nee, nee, nee, en en dan Nee, nee, daarom gaan we weer. Dat is het probleem. Kijk, en daarom ook als eerste hebben we maar eens die watertour uh, weer naar voren gebracht. Omdat het echt geen gezichten met die hekken eromheen. Ja. Nou ja, we hebben 16.000, 17 17.000 inwoners. Reken maar na per koppie hoeveel het gaat kosten als het onderhoud drie ton kost. Ja, nou ja, goed. Achterstallig het, uh, alleen al. Ja, ja het is ook ja, achterstallig ja, ja, ja. onderhoud. Maar goed, de gemeente is geen eigenaar van die watertoeren. De eigenaars van de watertoeren horen dit nou in ieder geval in orde te gaan brengen. Ja, maar er zijn toch afspraken gemaakt? Ja, die ja. worden niet nagekomen. Dat, dat is weer het probleem. De een wil dit niet en de ander wil dat niet. En dan, het wordt steeds maar verschoven. Waarom? Je hebt afspraken gemaakt, die afspraken die staan er niet voor niks. Net wat u zelf ook zegt, ja. het staat op papier allemaal. Ja. Doe het gewoon, want je hebt, dat staat vast. En je moet je niet elke keer zeggen: van ja, maar dan is dit weer het probleem, dan neemt die er weer problemen mee. Er ja. zijn duidelijke afspraken ze dachten ja, natuurlijk, van nou, we kopen die watertoren voor weinig en dan gaan we hem lekker slopen. En dan bouwen we een mooie torenvlek neer en dan hebben we goed onze zakken gevuld. Ja, maar het sta ja, nou, nou, nou, nou, staat, het nou, nou, nou, staat het er ook nou, ook Nee, er nee, staat niet in het koopcontract Nee, nee, nee, dat, dat bedoel ik. Het staat toch in het koopcontract wat je wel Het Achterstallig onderhoud uh, was voor kosten voor de eigenaars, die hem nu gekocht hebben. Uh, ze moesten de toren gaan onknoppen. en steeds uh, door verschillende wegen. Illegaal of legaal, komen ze zij zonder uit. Ja. Ja. ja. Dat is het probleem. Ja. Kijk, en, en, nu wil de gemeente dan bepaalde zaken op in de middenboulevard. of Het liefst nemen ze dan die, het watertorenplein dan ook mee, eigenlijk. Hè? Met die watertoren. Ja. Maar er moet wel eens een keer knopen ja. doorgehakt worden, want uh, dit, dit kan gewoon niet zo. Het dus is hetzelfde probleem. Dat er lang. Ja, met het aan, maar dat ziet er natuurlijk ook niet uit. Nee, het ziet er ook niet uit. Nee, op een gegeven moment wordt het er in ingegrepen. En dan werd er wel wat aan gedaan ja. En ja. nu met die watertoren, grijp in. Doe gewoon wat erin staat en ga dat ding opknappen. of oh, Stel gewoon een termijn, je heeft nog drie maanden om te beginnen en anders onteigenen we hem. Ja, nou ja, goed, dan krijg je de kosten. Jij ja, wil de vast heel graag ja. in in ding, bovenin Dan gaan de nou ja. kosten wel, nou, nou, dat moet je nou. niet doen, want dan gaan de kosten wel naar de burger. Ja. Dat moet je niet willen, want dat is te veel gewoon. Ja. Ja. Uh, gezien de tijd, uh, want we willen graag nog een onderwerp met jullie bespreken. Zal ik zal even zeggen dat we uitgewaterd zijn. Ja, ja, uitgewaterd wordt. Ja. <laughs> uh, want jullie hebben nog een, uh, een brief gestuurd naar het college. En dat gaat over de kwaliteit van de zorg ja? in Zandvoort. Ja. Kun je iets vertellen over wat, wat de vragen zijn die jullie hebben gesteld? Of wat de aanleiding was? Nou, de aanleiding was, uh, Henk... Uh... Nou, we... Uh... Ook weer via de website bij ons, ja. nou, dat, uh, er zaten mailadressen bij ons op. En dan kregen we wel zo'n bezorgde mailtjes van binnen. Ja. Van mensen uit, uit het dorp vandaan, van joh, de zorg gaat achteraf of achteruit. Die mensen die hebben uh, thuishulp en dan dat op een gegeven moment, dat ze in plaats van twee weken, twee keer in de week uh, hulp kregen, is het na een gegeven moment werd het één keer in de week. Ja. En op een gegeven moment werd het één keer in de twee weken. Ik ben daar zelf niet bij, maar die mailtjes die krijg je van mensen. En die ja. mensen gaan niet zomaar een mailtje sturen van, uh, het klopt niet, weet nee. je. Dus dan ga je die mensen toe, je gaat een babbeltje houden. En dan ga je met weer te gezegd van, nou, ik krijg nog maar één keer in de twee weken, krijg ik, krijg ik hulp. Kijk En dan, dan denk ik bij mij, je betaalt ervoor. Zorg dan ook dat die mensen die hulp nodig hebben, dat ze het ook krijgen. Ja. Ja. ja, dat zou mijn eerste vraag ook zijn. Betaalt de gemeente of wie dan ook, betaalt die voor die twee, drie keer hulp? Terwijl er maar één keer hulp geleverd wordt? Uh, wat, of of wat, ligt dat anders? Nee, wat ik ervan weet is uh, dat uh, het bedrijf waar, waar, waar je hulp van krijgt, als je, als je zeg maar twee keer in de maand hulp hebt gekregen, ja? kan ook maar twee keer. Oké. Okay. En dat geven ze dan wel netjes door aan de gemeente, maar je hebt een indicatie. ...voor meerdere keren ja. hulp. En dat krijgen die mensen niet. Ja. Kijk, en er zijn toch uh, uh, wat oudere mensen... ...die uh, niet zo hun mond durven open te doen. Uh, worden ook onder druk gezet... ...als ze naar het bedrijf bellen... ...van waar blijft mijn hulp. Ja. Ja. En dan wordt er gewoon gezegd... ...meneer dan gaat u of mevrouw, dan gaat u maar lekker naar de gemeente... ...en als u daar gaat kla klagen, krijgt u helemaal geen hulp meer. He, dus die mensen worden gewoon onder druk gezet. Zo. Ja. ja die dus mensen dat wordt zijn, Die durven echt niet zo eventjes naar buiten te komen. Er zijn ook mensen bij die, die gewoon, hoe vervelend ook soms is, maar anoniem zijn. Want ze durven gewoon niet hun naam erbij te zetten. Omdat ze anders denken van, ik heb het nu maar één keer in de, in de twee weken. En anders heb ik zometeen helemaal niks. Klinkt bijna als intimidatie. Ja, ja, ja het is intimidatie Ze Ik gewoon. zou bijna gaan, uh, gaan bellen als... Uh, als, als, nou. als, als, als verslaggever van de krant en doen alsof ik een klant ben en dat dan opnemen en dat dan Ja <tacht> ja, ja ja. Nee, maar je moet ja. kijk voor die mensen is het zo. Uh, kijk, maar weet je wat als is? je hulp nodig hebt, één ja. keer of minimaal één keer in de week. Laten het we daar ja. vanuit gaan, maar als die mensen twee keer in de week hulp willen hebben en ze betalen ervoor, dan is hetzelfde als met dat andere ding met die waretoren. Zorg gewoon je komt je afspraken na. Ja. En ondanks dat er nou vakanties zijn of geen vakanties, zorg gewoon dat je dan vervangend personeel hebt. Nou, dat, dat is het probleem en dat is nu. nou ja vooral nu wel De mensen die hebben nu al dus ze weten gewoon dat is al dadelijk gezegd van ja ze gaan op vakantie ja, en er is geen is vervanging hulp je moet maar even wachten is dit nog een beetje een gevolg van die, die commercialisering van de zorg Organisatie? ja, dat is, denk, denk, ja weet, weet ik eigenlijk niet zo Um, We hebben de afgelopen jaren zelfs gezien. nu schoonmaakbedrijven he, die ja. komen in aanmerking he, voor ja, ja. Uh, het geven van thuishulp. He, dus een, ja. uh, die normaal uh, overal maar glazen lopen wassen of uh, ja. Schiphol schoon lopen te maken, he, die ja. komen nu, he, dat soort bedrijven komen nu ook in aanmerking. Die ja, ook, uh, dus huishoudelijke hulp, ja, ja. een soort. Ja. He, alleen ja, momenteel doen ze fabrieken en daarna komt. Oh. Of ze nou een fabriekskantoor staan te stofzuigen of bij iemand thuis. Dat maakt natuurlijk nee, niet zo gek nee, nee, uit. Nee, nee. Maar ja, kijk, dat Dus ik denk over... dat er wel, wel, wel wat breder wordt getrokken allemaal. Kijk, een schoonmaker, die kennen je natuurlijk als een schoonmaker. En die hebt nu tegenwoordig interieurverzorging, ja, nou Dus ja, of ja, je goed, dat nou in een bedrijf dus, doet of bij iemand thuis. Ja. Ja. Dat nee, dat wordt nee maar uh, we ja. hebben in de laatste jaren gezien uh, dat deze bedrijven dus offertes was. moesten maken aan gemeentes. Ja, die zijn is helemaal ja, maar daardoor de kwaliteit en dergelijke, omdat dat de prijzen gaat. gedrukt werden... Dat gaat naar beneden. Naar beneden gingen. Ja, ja, ja. En ze dus het goedkoopste personeel aannamen wat ze konden krijgen. En ja, vervolgens geen personeel konden krijgen ja. meer. Ja, ja maar en het personeel ook, die, die geloof me, ik, uh, ik weet het toevallig... maar er zijn mensen die in die thuiszorg werken, schoonhulp. Die hebben daar gewerkt. Nou, als je die hoort, dan hebben ze, zeg maar, minimaal hadden ze... vroeger hadden ze dan, uh, zeg maar... Uh, ...vier of vijf <laughs> adressen per week. Ja. Nou, en als je dat nu kijkt... ...nou, dat is niet meer hoor. Want ze, ze rijden volop naar her... ...en dat is uh, zo snel, snel, snel... En, uh, Productiviteit. Ja. ja, nou, en als je dat nou eens een keertje... Ja. ...net als vroeger... ...ik weet wel, je kan het, de tijd niet terugdraaien... ...maar als je dan gewoon zegt... ...van je hebt mensen die bepaalde adressen hebben... ...per week... Ja. ...dan weet je gewoon, die mensen... ...doen ja. hun werk... ...en dan blijf je, de ja. kwaliteit blijf je behouden. Maar ja. nu is het snel, ja. snel, snel... Ja. Ja. En elke ja. keer iemand anders, hè? Vroeger was het toch wat redelijk vast. Ja, dan wat je dan kreeg in een band ook, ja. ik weet het ja. bij mijn ja. ouders. Ja, maar dat zijn ja, ja. voor die oudere ja, oude moeder ook. Voor oudere ja. mensen is dat wel een stukje weer. Dat is ongelooflijk belangrijk. Ja, dat is en belangrijk. En zelfs wel voor, ja, contact heb je ook met andere bedrijven. Nee, ja. dat hoeft helemaal niet. Je hebt die mensen, die, heb die krijgen het vertrouwen van die mensen waar ze ja. gaan helpen. Ja. En die mensen zijn daar blij mee. En ja. daar moeten ze een keer ja. aan gedaan ja. worden. Ja. Nou, We hebben een gesprek met de wethouder over gehad afgelopen week. Oké. En ook de naam gezegd uh, over welk bedrijf het gaat, dat ga ik hier niet vertellen. Nee, nee, dat hoeft Dat, dat vind ik uh, niet goed. En uh, nou, ja, we gaan in ieder geval actie ondernemen. En, uh, we doen er uh, alles aan om dat te proberen. We gaan met een paar mensen, uh, met uh, de wethouder om de tafel. Hebben jullie een gewillig uh, oor bij uh, wethouder, Tony? Uh, wat zeg je? Hebben jullie een gewillig oor? Ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja. ja, ja, ja. Okay. En het ook echt nou, ja, dus help, dat helpt wel een beetje. Ja, ja. Ja, nog even, was mijn vraag hierbij. Wat voor zorg praten we over? Over? Ja. het uh, thuisenwagen. Uh, ja, uh, ja, maar huishoudelijke Ja, ja maar zorg, huishoudelijk. Niet, ja. niet persoonlijke zorg. Nee, helpen met douchen. Nee, nee, zorg, nee, nee. Huishoudelijk. Nee. Huishoudelijk, ja. ja. Oké, okay, goed, daar praten ja. we nu ja. over. Ja. Huishoudelijke ja. hulp. Of de afwas alvast doen of zo. Ja, een beetje stofzuigen. Het is Even de tijd nemen voor de mensen zelf. Maar is het dan niet zo dat het een typisch probleem is, omdat het hier zomer is en dat de mensen dan gewoon op het strand bijvoorbeeld met afwassen meer kunnen verdienen? Dat dat dat speelt nou, dan ook mee? Uh, nee, nee, nee, nee, nee, nee. nee. nee zo'n maanden zit je tot, natuurlijk, dat begrijp ik ook wel, Als je met konsisten. Ja. Dat is logisch. Maar ja, toen was het niet zo. Maar in de wind. Toen was het ook mooi weer ging zo in zo'n dus Maar je dit je is, gebeurt ja. ook in de wintermaanden. Ja. Kijk, en nee. dat kan gewoon niet. Ja, da daar moet het. De, de nee, het is een structureel en, probleem. Ja. Maar dat wilde ik even weten. Ja. Ja. <laughs> Niet dat er geen op strand gedaan was. Neem jullie bijvoorbeeld voor dit uh, ook contact op met andere politieke partijen om te kijken? Of zij met jullie mee willen gaan in, in de bol onder druk te zitten? Nee, weet je wat het is? Kijk, uh, mensen komen naar ons toe. Ja. Uh, zelfs uh, leden van ons uh, die in het sticky waren geweest, hoorden ook die klachten. Ja. Dus het, het, het zijn er meerdere. Dus... Ja en, dan, het... ja, en dan heb je ook nog mensen die niet durven het aan te geven. Ja. Hè? Dus ik denk dat je gewoon over echt wel uh, tientallen ja. mensen praat die ja. dit probleem hebben. Maar het is natuurlijk lekker als je een, een, een maatschappelijk probleem tegenkomt. Dat je zo breed mogelijk, in, in ieder geval in de raad, ja. probeert een meerderheid te vormen die de zaak onder druk kan zetten. Dus zeggen dit moet veranderen, dit ja, kan maar, niet. Ja, maar door, ja, maar God, door uh... eerst te luisteren de mensen ja. en dan aan te geven bij een wethouder. En als die wethouder... Je, je, je vraagt voor, kun je dat uitleggen, door dat te doen, ja. dan heb je sowieso al de aandacht. Ja. Ja? Als er dan wat mee gedaan gaat worden, ja. dan gaat het vanzelf. Als ja. het maar ja, serieus opgepakt wordt. Ja. Uh, wordt het uh, niet serieus opgepakt, is vroeg genoeg, om andere politieke partijen erbij te betrekken en te zeggen van jongens... En dan uh, ga je in de commissie... Dan moet je hier, meer drukte... Ga je op het op leggen, de agenda zetten? Dan laat ik het op de agenda zitten ja. ja Oké, okay, duidelijk. Ja. Als er maar geluisterd wordt. Ja, zeker. En er nou, ja, moet wat gedaan worden. Ja, ja, worden. ja, ja, ja kan Als dit niet. zo klopt, als het zo allemaal zo is inderdaad, dan moet er wat aan gedaan moet, worden. Nee, maar door te luisteren worden. en doordat je er aandacht aan besteedt, dan gaat het vanzelf. dan okay. komt het vanzelf naar voren toe? En dan keet zelf, heb je het in de hand, door te zeggen van joh, het duurt te lang of het duurt niet te lang. Dus dan kun je ingrijpen weer en dan zeggen ze zo, hebben we het ja. gewoon... Ja. We gaan met een paar mensen die nu, nu wel durven, gaan wij uh, om de tafel zitten met Tonen. En dan uh, gaat Tonen, die heeft ook uh, Zuid van ons beloofd, gaat die actie ondernemen naar ja. dat bedrijf toe. Ja, ja. oké. Okay. Goed, we gaan het afwachten. Ja, we gaan het ook afsluiten voor dit onderwerp. Ja, ja. <laughs> ja. want... Uh, het is, uh, ja, de, de eerste zijn hier komen opdagen, dus we hebben wat extra lang. Jullie hebben dubbeltijd. je lekker relaxed Geen, ja. geen druk voor ja, jou. Nee, nee, nee, <lacht> nee. Je kunt ons altijd bellen hoor, als je ja. problemen hebt. Ja, ja, ja. Ja, als je over die watertoren boven wil wonen, moet je het ook zeggen hoor. Kijk, we hebben kunnen regenen voor. Ja, dan, uh, Ze helpen je verhuizen. Ja, dat is het. Volgens mij zie je niet hoor, wat een liefde. doet. niet. ja. ja, ja, ja nou, in ieder geval bedankt dat jullie er waren. Graag gedaan, ja. tot de volgende keer. En uh, wij, wij volgen het op de voet wat er allemaal gaat gebeuren. Ja, als dus ik wat uh, meer nieuws... En uh, hoe om... de nieuws jullie graag uit. Socialisantwoord.nl, kun je het altijd zien. En ja. op Port straat, he, daar heb je nu een uh, zomermarkt. He? Een uh, ja. wijkfeestje. En rommelmarkt. Dus en rommelmarkt, Dat ja. ja. ja. kon je ook zien op de site, netjes aanwegeven. Oh. Dus Hartstikke leuk. Ja, het uh, Peter Verzwijveren die dat uh, ja. Ja. ooit begonnen is. Ja, dat ja, ja. ja, ja. nou, ja, was heel leuk. Zullen ja, we hebben straks nog even de evenementen... Ik zal het noteren. Ja, ja. doe dat. Dan, dan zullen we de mensen nog Vormiddag even... Vanmiddag een zonnetje erbij. Hè? Ja, nou, dat zal wel mooi zijn. Ja. Dat was de voorspelling, toch? Ja. Goed. Goed. Nou, we kijken even je naar onze collega Techneut. Voor een muziekje zingen. op het klopje. Ik zoek heel mijn leven. Het lijkt zo dichtbij. Dus altijd zal ik doorgaan. Want jij hoort bij mij.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 Een tafel zit uh, ondertussen. en dat uh, Wij zeiden Udo Geisler, maar het is Udo Geisler. Goedemorgen, welkom Udo. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, beginnen we maar meteen. Hoe komt iemand uit Duitsland, mag ik aannemen, of Oostenrijk? Ja. ja Duitsland? Nee, ik kom oorspronkelijk uit Berlijn. Berlijn. En uh, ben 32 jaar geleden hier naar Nederland gekomen, ja. oorspronkelijk voor een Duits bedrijf. En de, de afgelopen 25 jaar ben ik onder andere ook met kunstprojecten bezig. En op die manier ben ik bij de BK Z Zandvoort, dus de kunstenaars Zandvoort, terechtgekomen. En sinds drie maanden, sinds mei, ben ik de voorzitter van deze vereniging. Dat is leuk. Dat is ja, leuk. ja. Wat ook zo leuk is. Ja, het, is, het valt me even op hoor. Maar je, je klinkt een beetje met hetzelfde accent als Prins Bernhard vroeger. Dat is <laughs> echt leuk. Toen ik uh, uh, gekozen werd, ja. zei iemand uit de leervergadering: Nu hebben we ook een koninklijk accent in onze ja. groep. <laughs> Klopt. Ja. Klopt. Ja, dat is het. Je woont ook in Zandvoort? Ik woon in Zandvoort sinds ongeveer vijf jaar, zes jaar. Vijf jaar. Maar je bent 32 jaar geleden naar ja. Nederland gekomen. Ja, ik heb daarvoor de meeste tijd in Haarlem gewoond. Oké. Okay. Dus nou, we, zullen, we zullen dat niet tegen je houden. <laughs> Ik, uh, we lezen in, uh, in het berichtje wat wij door hebben gekregen... ...dat er wat aan het uh, veranderen is binnen de, de kunstenaars Zandvoort. Ja, ook het uh, secretariaat dat wordt uh, vervangen, nieuwe voorzitter. Um, hoe, hoe, hoe kom je nou in feite in aanraking met de beelden kunstenaars Zandvoort zelf... Nou, ik ben zelfs uh, sinds een aantal jaren al uh, met fotoprojecten bezig. Ik heb daar ook een aantal tentoonstellingen uh, uh, gehad. En op een gegeven moment werd ik gevraagd, heb je niet zin om bij de uh, vereniging uh, te komen? Nou, dat is een balotage uh, ja. en die heb ik dan <laughs> doorstaan. En uh, zo ben ik uh, sinds ongeveer een jaar lid uh, van de vereniging. Oké. Okay. En ik zie dus in het bericht hier Licht, lichtvoetig, verlicht, reflectie, bespiegeling... en waar geen licht is, is geen duisternis. Ja. Nou ja, dat laatste klopt natuurlijk niet helemaal. Dan licht en duisternis, uh, die zijn natuurlijk de tegenpolen. Ja. Dus het ene ja, is het dat andere niet dan zo. niet. <laughs> ja. Maar trouwens, ik wil toch nog even terugkomen... op de veranderingen in het bestuur waar ja. je het over had. Kijk, de meeste kunstenaars uh, die in het bestuur zitten zijn heel actief en moeten daarnaast, of willen daarnaast uiteraard ook hun eigen werk uh, voortbrengen. En uh, zo is het natuurlijk dat ze na een bepaalde tijd vinden, nou hebben we genoeg voor de vereniging gedaan, wij kunnen het nu ook graag overdragen en willen dan meer tijd voor ons eigen werk uh, hebben. En zo is het natuurlijk dat er om de twee, drie jaar misschien uh, een verandering op enkele posities plaatsvindt. Het is geen professioneel bestuur in die zin dat je daar voor je leven uh, een uh, functie hebt. Ja, maar dat kan volgens mij ook niet. Want op het moment dat jij uh, voorzitter niet. bent of je bent uh, secretaris... ja, ...dan gaat zoveel tijd in zitten ja, met het precies. organiseren en dat precies. soort dingen. Ja, dat kun je niet meer aan je expressie toekomen. Ja, nee. ja, Dat kun je al een aantal jaren volhouden. Ja. Maar dan nou, kun je het zelf zelf uh, je kunnen expressie ja. ja. Nou, ik moet zeggen, ik heb uh, heel veel bewondering voor dat werk... ...wat die mensen in de loop van de tijd hebben gedaan... Dat is een leuke, leuke, leuke club. Ja, <laughs> absoluut. Jullie gaan het secretariaat nog uh, vervullen? Ja, we hebben al iemand uh, okay. die dat vanaf 1 september van Ellen uh, overneemt. Ja. Dan heb je een bestuur. Uh, ja. En jullie hebben een heleboel activiteiten zo in de loop van het jaar. Ja. Waarvan de bekendste Windkracht 12 is, en neem ik aan. Tenminste, naar buiten toe de bekendste. Dat is als bestuur organiseren jullie dat ook? Ja, kunstkracht. Kunstkracht, ja. Ja, ja. Maar windkracht en kunstkracht is in dit geval dicht bij elkaar. En ja. wij hopen dat het inderdaad een storm veel achter. storm door het storm uh, dorp... Ja. <laughs> Uh, maar, maar. maar als bestuur organiseren jullie ook of hebben jullie een evenementencommissie? We hebben uh, een evenementencommissie en er zijn een aantal mensen uh, uit de vereniging die aan meewerken. Waarvan een aantal bestuursleden zijn. Ah, okay. Maar binnen bestuurs is één lid speciaal voor evenementen. Ja. Goed, Goed, nu hebben jullie uh, op uh, 21 augustus, oftewel vandaag... Ja. Hebben jullie een expositie, overzichtsexpositie, zaten Kun je iets daarover vertellen? Ja. Wat zien we dan? Voetlicht. Voetlicht. <laughs> een uh, meer of minder theatrale uh, uiting. We hadden het thema voetlichten voor kunstkracht 12 gekozen. En dan weten jullie, begin oktober is dan uh, de manifestatie, uh, ja. zo het hele dorf, uh, dorp verdeeld. En uh, de opening eigenlijk daarvan begint nu vandaag met In het Museum Zandvoort. In het museum. In het museum. Ja. Uh, dus ja. naast uh, al die tenten van het culinaire Zandvoort. De kookkunst meet, meets the uh, okay. art. <laughs> ja. En um, we hebben uh, daar in twee zalen uh, een uh, aantal werken van iets meer dan twintig uh, leden van ons. Die allemaal het thema voetlicht benaderen. En voetlicht, uh, dat weten jullie natuurlijk. Uh, dat, dat, een dat is een toneelzaak. Uh, om gewoon de acteurs die in de hoofdschijnwerpers staan. Ja. Om de harde schaduw een beetje te verzachten. Uh, ja. En nou ja, wij proberen misschien ook een of ander wat in, het, in de spots staat ja. te verzachten. Of duidelijker te maken. Dus om dan het woordspel door te brengen om een of ander over het voetlicht te brengen, ja. dus naar het publiek toe. Ja. En <coughs> ik hoop dat die mensen die daar uh, naar kijken, niet alleen op het eerste gezicht kijken, oh wat leuk, die kleur, die vorm, weet ik wat, maar ook proberen daarachter te kijken, wat zit er als tweede laag misschien okay. nog daaronder. En dat kan ik natuurlijk hier nu niet vertellen. Denn eerste, Het zijn in totaal zo'n, weet ik niet, vijftig kunstwerken. Dus dat zou veel te lang duren om alle ja. hier uit te lichten. Ja. Maar ik denk dat iedereen uh, op ontdekkingsreis kan gaan. Naar buiten, maar ook naar binnen. Ja. Wat, wat, wat kunnen we dan zien? Uh, beeldhouwwerk, schilderijen, tekeningen, fotografie? Ja. Nou, je, je zegt ja, allemaal. Ja, dus. ja. we hebben schilderijen, foto's. We hebben uh, beeldhouwwerk, we hebben uh, keramiek, dingen. Dus eigenlijk een heel breed spectrum van de beeldende kunst. Okay. Het is ook een overzichtsexpositie ja. van, van, van de BKZ. Ja, het zijn uh, 22 uh, leden uh, die aan die oproep gehoor hebben gegeven, speciaal werk hebben in het algemeen hebben gemaakt om het thema te onderzoeken. En, uh, nou ja, wat ik zei, ongeveer 50 uh, kunstwerken uit de verschillende richtingen zijn dan daar te zien. Okay. Dat lijkt me nog een hele hè, om mm. he, een beetje uh, op elkaar af te stemmen. Ja, maar dat uh, moet ik zeggen, dat is vrij goed gelukt. En uh, Sabine Huls uh, van het museum heeft dan nog extra ingreep gedaan. Ze heeft namelijk geprobeerd door, nou ja, een soort theatersfeer op te roepen. Ik wil ja. niet te veel verklappen, dat moeten de mensen dan nou maar zelfs beleven. Is die ondertussen al geopend? Vanmiddag van vier uur. Dat is de opening. Ik uh, vind dat heel leuk. Dat hele beeldende kunstenaars uh, gebeuren hier in Zandvoort. Um, wat ik zie is dat nu ook mensen die ex, ex, uh, realistisch kunnen schilderen. Dat vind ik zelf vind het heel mooi. Dat hier inmiddels ook bij de beeldende kunstenaars uh, zitten. Zoals een uh, drommel. Hè, die die echt heel realistisch. Maar er zijn ook een veel. Uh, kunstenaars, en dat is misschien een beetje kritiek, maar dan zie je nooit zo gauw wat het voorstelt. En daar heb ik dan wat moeite mee. Maar hoe, hoe verhoudt zich dat nou met die beelden? Want kom je er altijd zo bij? Ik bedoel, stel dat ik morgen ga schilderen en ik denk, ze nou, ik ben nu al aardig bezig en ik produceer in een stuk of tien uh, schilderijen. Ben ik dan ineens een kandidaat voor, bij de belde de Kunstenaars uh, in Zandvoort? Uh, in principe zou je een kandidaat kunnen zijn, maar wat ik al eerder zei, is een balotagecommissie. Uh, en uh, die zal wel kijken, niet alleen of dat werk een bepaalde ambachtelijke kwaliteit heeft. Uh, dat moeten we niet uit het oog verliezen, dat blijft natuurlijk altijd ook een belangrijk onderwerp. Ja. Maar ook, wat is de intentie daarachter? Ja, op die manier. En uh, wat beweegt diegene die dat soort objecten maakt wil die iets overbrengen, uh, heeft die een boodschap, uh, of is het, het kan ook puur decoratief natuurlijk zijn, maar dan ja. zit je op de grensvlakte een beetje. Ja, want in het verleden hadden we in Zandvoort hadden een aantal mensen die konden dus al aardig schilderen, en die, die, die vonden dat gewoon leuk, die, die namen oude afbeeldingen van Zandvoort en die gingen dat naschilderen. Ja. Kees Visser maar. bijvoorbeeld, nou, die heeft uh, ik geloof wel 300 schilderijtjes gemaakt, ja. Die was nooit aangesloten bij de beelden kunstenaars de kunstenaars. Zijn werk is nu echt heel veel gevraagd. Nou ja, kijk, ten eerste uh, uh, zijn er sowieso, denk ik, meer kunstenaars hier in Zandvoort die niet aangesloten zijn. Ja. En bij deze oproep laat je stem horen. Dat was mijn volgende vraag. <laughs> en uh, ja. wij staan er graag open voor. Ik wil niet zeggen dat we een soort vakbond voor de kunstenaars in Zandvoort moeten worden. Maar uh, uiteraard is iedereen welkom die met kunst bezig is. En uh, dan heb ik het over beeldende kunst op dit moment. Ja. Uh, en ja, we hebben natuurlijk ook nog de muziek en de literatuur... Als, ...en het toneel uh, bijvoorbeeld. Maar um, het ambachtelijke is één zaak, zei ik al. Maar ik vind het ook heel belangrijk om te kijken... ...wat wil iemand tot uitdrukking brengen? En dat moet nooit, niet altijd een uh, geweldige boodschap uh, zijn... ...die erover komt, maar iets wat hij... Nou, dan komen we weer daarbij over het voetlicht wil brengen. En als ik hij zei, is zij natuurlijk net zo welkom. Ja. Ja. Twee derde van onze leden zijn de vrouwen, denk ik. Ja, maar je, jullie kijken dus naar de ambachtelijke kant... en naar de, de inhoud. inhoud van, ja. van wat die wil brengen, hij of zij wil brengen. Uh, maar verder kijk je niet naar van de verscheidenheid binnen BKZ. Uh, al heb je tien olieverf... Uh, uh, schilders, uh, dat maakt niet zoveel uit. Nee, nee, dat vind ik ook niet zo belangrijk. Dan kijk, in eerste instantie probeer je uh, iets over te brengen. En welke techniek je daarvoor ja. gebruikt, of ja. je een fototestel gebruikt of een kwast, ja. uh, of misschien met een schaar iets uitknipt, uh, dat is maar secundair. Ja, oké. Okay. Goed, ook, ook gezien de tijd even. Dat is wat er uh, geweest was en, wat, en hoe jullie georganiseerd zijn en wat er nu is. Uh, wat komt er, uh, wat mogen we nog verwachten tot, nou pak weg, tot 1 januari? Nou, uh, natuurlijk uh, die atelierroute. Uh, die in, in oktober? In oktober uh, eerste weekend in oktober. Uh, daar zullen ongeveer 50 uh, kunstenaars, niet alleen leden van de BKZ, maar ook een aantal gastkunstenaars, ja. hun werk laten ja. zien. Ja. Daar komt binnenkort een, een programmaboekje uit. Daar is ook een programma daarbij. Uh, dus daar wil ik nu niet verder op ingaan nee, op dit nee. moment die, gezien de tijd. Maar we hebben nog iets anders. Uh, dat was heel spontaan uh, deze week besloten. Gezien uh, de problemen die wij dagelijks op de radio, in de krant, op televisie uh, over een zin krijgen. Namelijk uh, met name de waterproblemen in de overstromingen in Pakistan en de hulp die daarvoor nodig is, hebben we besloten dat wij zondag over een week, dus op de 29ste, vanaf 11 uur ochtends, op de rotonde, dus bij het grote standbeeld, ja. rondom een verkoopactie houden, waar kunstenaars werken aanbieden, die, waarbij de opbrengst voor de 100% voor Pakistan okay. bedoeld is. Dus ik zou bij deze graag willen dat iedereen langskomt en zelfs als hij niets vindt uh, wat hij wil kopen, misschien toch wel iets nog echt Anders achterlaten, uh, een paar centjes kan achterlaten, om op die manier de uh, mensen in Pakistan mee te helpen. Okay. Volgende week zondag, de 29 e rotonde rondom het grote standbeeld. Vanaf hoe laat ook alweer? Elf uur. Elf uur. Een verkoop van kunstwerken. Ten bate van uh, Pakistan, ja. zou zeggen. Ja. Alle Zandvoorters en gasten, kom. Juist. Goed, ja, ik heb er niks meer aan toe te voegen. Nee, <laughs> dat was het. Udo, heel erg bedankt voor je komst en bedankt. de kennismaking met de nieuwe voorzitter. Dit was de eerste uur van Goedemorgen, Zandvoort. We gaan uh, ons opmaken voor het nieuws en de boodschappen. En, het, uh, tweede uur. Tweede uur. Uh, Scrolligen. Zien we u straks na elf uur weer terug? Aan de andere kant van elf uur. Ja. Oké. Okay. Muziek graag. En een boutje. En een moertje. En een boutje. En een En moertje. En een En een boutje. En een moertje. En een een boekje. ik sta al jaren, dat is het rare aan de De nippeltje en de boutje en de moertje en die stroefie en de nippeltje en de boutje en de moertje en die stroefie en de nippeltje en de nippeltje en de moertje en die stroefie. O, waar ik zit fout? hoor, ik zit fout. met een nippeltje zat ik. Dan lopen we de band aan. Dan lopen we even de erbij, ouwe. De boutje en de moertje en die stroefie en de nippeltje en de boutje en de moertje en zo stroefie en nippeltje. Oh, wat is het leven fijn Als we niet aan het werken zijn Elke dag, dat is je feest En maar een vrije dag het meest een boutje en een boutje, die de een nippeltje de een boutje, en een moetje. die een nippeltje een je dieren, te klieren Een bootje en een een moordje een nippeltje. is van de het is veel voor iemand cent. je helemaal goed bij jou. Ik zie met mijn handen je de bal met Oh, een hand. De ik, hand. Hand. ik ga met mijn hand tussen die band Staat oh, uh, uh, er ja, tussen ja. hey, ja, dat we is zeer daar moet ik uit het is moet je de kijk. De kijk. Ik ga met mijn klauwen tussen, die zou je zelf ook niet met je tussen die band Zie is van nippeltje en een een moertje nippeltje en een en een moertje en een Wat is er nou?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 In NRC Handelsblad zegt hij dat de opsporing nu te veel wordt vertraagd door versnippering. Brouwer wil dat de huidige 26 politiekorpsen verdwijnen en dat er maximaal 10 regionale eenheden voor terugkomen. Daarmee zouden criminelen beter kunnen worden aangepakt. De eindverantwoordelijkheid moet volgens Brouwer bij één minister komen te liggen. Nu valt de politie onder binnenlandse zaken en justitie. Eerder sprak de raad van korpschefs zich ook al uit voor de nationale politie. VVD, PVV en CDA zouden in de regeringsonderhandelingen praten over de oprichting van een ministerie van Veiligheid. Waar ook de politie onder moet vallen. Iran is begonnen met het opstarten van zijn eerste kernreactor. Ruim een week lang wordt er brandstof gepompt. Daarna duurt het nog een maand voordat de centrale de steden van stroom kan voorzien. De Verenigde Staten hebben zich jarenlang tegen de bouw van de kerncentrale verzet. Ze leggen zich er nu bij neer omdat er een deal met Rusland is. Alle plutonium die vrijkomt gaat naar Rusland... zodat Iran het plutonium niet kan gebruiken voor de bouw van kernwapens. Grote zorgen zijn er wel over de bouw van tien andere reactoren die Iran heeft aangekondigd. Het land wil daar volgend jaar mee beginnen. Trainer Robert Maaskant vertrekt per direct bij Nakbreda. Hij heeft getekend bij Wiesla Krakow in Polen. Nak krijgt van de Poolse club een afkoopsom voor Maaskant en was twee jaar trainer bij Nak. In zijn eerste jaar plaatste de club zich voor Europees voetbal. Afgelopen seizoen werd Nak tiende. Maaskant zit vanavond al niet meer op de bank bij Nak, dat tegen Heer Veen speelt. De assistenttrainers van Nak nemen zijn taken voorlopig over. Het weer. Vanmiddag wisselen wolken en de zon elkaar af. Vanmiddag steeds meer bewolking en in het binnenland kans op regen. Het wordt 22 tot 28 graden. Morgen minder zon en een toenemende kans op een regen- of onweersbui. Dit was Ten West Journaal.